De Amerikaanse tak van T-Mobile heeft een miljoenenschikking getroffen met de telecomwaakhond in de VS. De provider moet 40 miljoen dollar betalen voor het zoemelen met verbindingen. Klanten kregen een nepverbindingstoon te horen. Het leek alsof degene aan de andere kant van de lijn niet opnam en de telefoon werd doorgeschakeld. In werkelijkheid deed de lijn het helemaal niet. T-Mobile geeft toe dat dit bij honderden miljoenen bellers in Amerika is gebeurd.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 Er moeten in die regio waar de grond goedkoop is... voorlopig geen zonneparken meer bijkomen. Dat zeggen netbeheerders Tenet en Enexis. Ze zeggen dat ze daarop niet zijn voorbereid. Het kan nog jaren duren voordat de capaciteit... van het netwerk rond het Stadskanaal is vergroot. In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag zijn vanavond de Tegels uitgereikt... de belangrijkste journalistieke prijzen. In de categorie Nieuws won Bas Haan van Nieuwsuur... met zijn reportage over beïnvloeding van het WODC... het onderzoeksbureau van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In de categorie Onderzoek wonnen twee NRC-journalisten... met hun onthullingen over mestfraude. Het weer nog, het blijft vanavond en vannacht droog... minima tussen 3 en 7 graden... Morgen zonnige periode, maar ook wat sluierbewolking. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was Dennoe's Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom. U luistert naar Nooit meer slapen. Met na 1 uur Hanna Barefoot. Deze week zal ze elke nacht haar pen en gedachten over de dag laten schijnen. Gerda Blees komt op bezoek na ene vanwege een nieuwe dichtbundel. Dwaallichten en aandacht voor de voorstelling van de mug met de gouden tand. De eurocommissaris. Komend uur, Melanie Bonajo vanwege een tentoonstelling in Maastricht in het Bonnefantenmuseum Museum, opent komend weekende. De titel is The Death of Melanie Bonayo. How to unmodernize yourself and become an elf in 12 steps. Daar zijn video-installaties te zien die ze de laatste jaren gemaakt heeft. Ze maakte foto's, films, installaties, performances, van alles dus. Ze studeerde aan de Rietveld en de Rijksacademie. In haar werk kan het gaan over geestverruimende indianenthee... over feministische prostituees die het bordeel tot een soort tempel maken. Eerder maakte ze ook werk over hoogbejaarden die de vooruitgang bespreken... en kinderen die praten en nadenken over de milieuproblematiek. Geëngageerd werk dus. Bonayo laat zien wat er met een beetje fantasie... nog meer mogelijk zou kunnen zijn in de wereld. En dat doet ze niet met een politiek of filosofisch betoog... niet door middel van de taal... Ze zoekt andere ingangen en zegt zelf dat woede een grote drijver is voor het maken van kunst. Bonayo wordt gerekend tot de nieuwe lichting toonaangevende Nederlandse kunstenaars. Ze werkt vanuit Nederland en New York. Haar werk was al te zien in belangrijke musea over de hele wereld. Van Tate Modern in Londen tot het MoMA in New York. En ze werd geboren in 1978 groeide op in de omgeving van Heerlen. Melendie Bonayo, hartelijk welkom. Goedenavond. De omgeving van Heerlen, waar, waar was dat precies en wat, wat voor plek ben je opgegroeid? In een, in, een, uh, in een arbeiderswijk van Heerlen. Wat, wat voor kleurstenen? Wat voor, wat, voor, wat voor straten? Verkeersdrempels, verkeersborden, wat voor mensen landen? Flats. Flats. Ja, en... Um, nogal rauw. Rauwe, rauwe. Een rauwe buurt. Ja. In welke zin? Um, het is eigenlijk best wel lang geleden, dus ik moet er even over nadenken. Nou bijvoorbeeld dat we gingen spelen en de, we vonden dan bijvoorbeeld heroïne naalden. Omdat heerlijk natuurlijk best wel uh, bekend stond toen voor uh, drugsgebruik en zo. Dus uh, dat was daar wel gaande in de bosjes gevaar. Gevaar in, de, in, in de bosjes? Ja. Was het voor jou een, een, een prettige omgeving om op te groeien? Nou, uh, dat was de eerste jaren van mijn leven. En daarna zijn we naar een dorp verhuisd. En uh, op zich was het in de kindertijd wel prettig. Omdat er gewoon veel uh, natuur was. En dieren en ruimte. En, en straten met plekken. En uh, later werd het een beetje benauwend. In de puberteit. Die stenen werd benauwend. Die wijk werd benauwend. De architectuur. Ja. ja. En ook... Uh, de beperktheid van het landschap, van het sociale klimaat en, uh, en de school. Alles werd benauwend ja. eigenlijk. Het sociale klimaat, de school, de, de, de omgeving. Ja, behoefte om weg te, de vleugels uit te slaan en de wijde wereld in te trekken. Die was heel groot bij jou? Ja, heel groot, af van kind of aan. Dat gaat eigenlijk in, daar gaat het eigenlijk in al jouw werk over, volgens mij. Al jouw werk gaat over... Een andere plek waar je ook zou kunnen zijn. Iemand anders die je ook zou kunnen zijn. Een plek waar je naartoe zou kunnen vluchten. Een, een soort alternatief. Het, het vinden van een paradijs ergens waar je weet niet waar. Ja, maar we zijn natuurlijk ook altijd meer, meerdere mensen tegelijkertijd. Dus het is misschien meer, meer om de klemtoon te verleggen... van, van degene die normaal het besturingssysteem uh, opereert... Want je zou zomaar iemand anders kunnen zijn in een andere omgeving. Nou, ik denk meer dat we een soort van groep zelf zijn. Dus dat, we, dat er meerdere mensen rondom de vergadertafel zitten van onszelf. Een individu is al een groep. Ja. Van met meerdere kanten, meerdere karakters, dat soort dingen. Ja, dus daarin ben je gewoon eigenlijk heel rijk. En kan je ook die verschillende mensen die vaak soms wat minder zeggen... een keer aan het woord laten en kijken wat voor perspectieven zij hebben op wat ze zo, zoal om zich heen zien. Is dat ook waarom je kunst maakt? Om, om die meerdere kanten van jezelf aan het woord te laten? Nou, niet zozeer de meerdere kanten van mezelf... maar gewoon de meerdere perspectieven die er mogelijk zijn... en, en daaruit gewoon één kiezen die, waarvan ik vind dat die goed past... bij wat ik leuk vind om te doen en belangrijk vind. Bij wie je op dat moment wil zijn. Ja. Was er thuis kunst? Want je, want je groeide op in een flat in, in Heerlen, in een... In een uh... In een, in een wijk met heroïne naalden? Was er veel kunst in, in je gezin? Nee, er was helemaal geen kunst. Totaal niet? Nee. Behalve Picasso en Rembrandt. In een boek in de bibliotheek, ergens. Nou ja, dat is al heel wat, toch? Ja, dat is al wat. Ja, dat is een aanknopingspunt. Um, nee, de, de creativiteit zat er meer in. Bijvoorbeeld de, de wekelijkse blaadjes van de Vibra die uh, op de deurmat vielen. En. Uh, Catalogie en, en reclame. Waar van alles werd verkocht. En waar collages uit konden worden gemaakt. Of tekeningen. Of werelden konden worden binnengegaan. En, maar ook televisie. En uh, ja. Dat soort dingen. Uit popcultuur. Maar het verknippen van folders. Dat was, dat was toen eigenlijk al een uiting van creativiteit. Dat was wel een, een, een manier. Al waarin de wereld ge, ge, her, hers geschikt kon worden, ge, ge, gerearranged. Dat is wat je nu nog steeds doet, de wereld herschikken, zou ja, ik zeggen. Ja. Dus dat heb je eigenlijk altijd al gedaan. Er is nooit een moment geweest dat je dat niet deed. Nou, dat, er waren natuurlijk ook heel veel andere dingen die ik deed. Maar, maar dit was gewoon wel iets wat ik leuk vond om te doen. En uh, wat vooral bezig was met visuele cultuur en plaatjes... en, uh, en, um, en dromen verzamelen... Door de dingen die ik om me heen zag, dus anders samen te stellen. Dus, dus als, ik, als ik me dat voorstel, dan, dan zat jij ergens in dat huis aan een tafel te knippen, te plakken, uh, te fantaseren, dingen te maken. Dat was het soort kind dat jij, dat jij dan was? Tekenen. En het uh, nou, begon al heel vroeg ook met fotograferen en zelf kleding maken. Wat was het moment dat iemand tegen je zei... nee, dit zou ook wel eens een beroep kunnen zijn? Waarom, waarom ga je niet uh, naar een academie? Of waarom neem je geen les? Of uh, waarom exposeer je niet? Nou, mijn vader zei al, al, al van dat het toch niks zou worden. Dus dat ik dan maar net zo goed naar de kunstacademie zou kunnen gaan. Want wat zou niks worden? Met de, met de andere beroepen die er beschikbaar waren op, op het beroeps... Uh, op de beroepskeuzetest. Als buschauffeur was je toch niet geschikt of geweest. Of boswachter. Of boswachter. Ja. Was natuur belangrijk voor je? Want, ja, je want boswachter, boswachter kwam wel uit de test namelijk. Want natuur speelt ook altijd een belangrijke rol in je werk. Het komt wel vaak voor. Ja, dat komt um, um, omdat Nederland natuurlijk zo'n ge um, gecontroleerd landschap heeft... waarin de cultuur, de cultuur eigenlijk de natuur bepaalt... En, en voor mij dat een, een soort van beklemmend gevoel geeft... en dat altijd een soort van romantisch ideaal was van de wildernis. Op zoek naar de wildernis en het onbekende... en de gebieden waar nog geen pad geslagen waren. Misschien niet alleen zo in het landschap, maar ook in je hoofd. En, um, en, en die zoektocht heeft gewoon bepaald... van hoe het lichaam zich in het landschap verhoudt... en, en hoe dicht we eigenlijk door middel van de natuur verweven zijn met, met, uh, met, met alles wat ons om, omringt. Je droomt eigenlijk van een soort oerstaat waarin alles nog kan. Waarin je een nieuwe samenleving zou kunnen bouwen... een nieuwe identiteit aan zou kunnen nemen. Of misschien ook terugkomen bij iets dat je verloren bent. Um, nee, dat niet echt. Maar, maar wel dat we ons bewust zijn dat we nog steeds leven... van um, grondstoffen die uit de aarde komen. En... En niet als een soort van object los van, van een systeem leven. Terwijl we wel vaak de grondstoffen en alles waar, waar we leven. En ook mensen en dieren zo behandelen. En dat is iets wat ik wel probeer uit te lichten. Te bevragen in je, in je werk. Mm -hmm. Is je kindertijd een, een, een bron van inspiratie? Zie je het als iets uh, waar je in bepaalde opzichten naar terug verlangt? Nee, maar het was wel zo dat in de, in, de, in de beginfase het werk vooral ging over het bevragen van de familie waar hij er kwam en het, en het uh, omdraaien van de rollenpatronen tussen vader, moeder en, en ikzelf en, en, en die kleine gemeenschap waar ik uitkwam en, en mezelf als jonge volwassene binnen dat systeem en model en een uh, flink ging trekken. En later... Breidde dat zich gewoon uit naar meer sociaal-maatschappelijke vragen, die, uh, die me interesseerden, waar de aandacht aan moet worden besteed. Jouw ja, ouders figureren wel in jouw werk, vooral in je wat vroegere werk. Die hebben daar wel aan meegewerkt. Je, je zei er was thuis geen enkele vorm van kunst, maar, maar je liet ze wel meewerken aan jouw uh, foto's en, en video's en dat soort dingen. Dat, dat verraadt toch wel dat het een, een liefdevolle band moet zijn als ze zich daarvoor lenen. Je, nou, vader, je vader met een kip op zijn hoofd en, uh, en nog zo wat van die dingen. Nou, vooral nieuwsgierigheid. Dat, en, dat, en, dat kenmerkt jouw ouders? Nou, dat kenmerkt mijn ouders, maar ook de mens. En nieuwsgierigheid is uh, een, een bijzonder uh, gereedschap... om dingen gedaan te krijgen. En, uh, en daarmee heb ik mijn ouders verleid om uh, in de foto's mee te doen. Het lukt niet altijd, maar me meestal wel. Vooral met mijn vader... Zijn ze trots op je werk? Vinden ze het, vinden ze het interessant? Ze, ze vinden het heel spannend. En het is een, het is een lange weg geweest waarin, we, waarin, het, waarin het lang heeft geduurd, vaak, dat we elkaar konden begrijpen. En er verschillende bochten, en curves en tunnels zijn geweest. Maar, maar nu zijn we wel op een hele mooie plek. Tezamen? Ja. Jouw, jouw werk, het heeft eigenlijk op een gegeven moment een vlucht genomen. Want je, want je wordt, wordt stefans genoemd in lijstjes van de meest toonaangevende kunstenaars van de nieuwe lichting uit Nederland. Ook in internationale lijstjes. Als de lijst van exposities, ik noem nu TET en MOMA, maar het zou nog veel langer kunnen zijn. Het, het, het is eigenlijk op een gegeven moment heel hard gegaan met jouw, met jouw werk. Heb je dat actief nagestreefd? Hoe, hoe werkt zoiets? Word je dan op een gegeven moment ontdekt door een galeriehouder, of, of heb je zelf uh, met, met, met de juiste mensen gesproken? Hoe, hoe gaat dat eigenlijk? Um, ik denk dat ik al. Uh, ik heb dus een paar keer een, een moment gehad. Waarin, waarin het werk een soort van zeitgeist uh, vertegenwoordigde. en er misschien uh, mogelijkheden waren om door te breken tot een grotere markt. Maar toen steeds besloten om toch iets anders te gaan doen... of gewoon de, de, de horizon te blijven uitbreiden. En, uh, en de reden daarvan was ook gewoon een soort van instinctief gevoel... van, van dat die kennis nodig was om later tot een, tot een punt te komen waar ik nu ben. En dat is die films maken. Maar juist omdat ik zo'n grote DIY-achtergrond heb... Do-it-yourself, bedoel je? Ja, ja, kan ik dus op heel veel verschillende kanten de, mijn kennis inzetten... om dat voor mekaar te krijgen. Nu ook met een team en een, en een groep en zo. En uh, dus toen de, op een gegeven moment besloten om films te gaan maken. Nadat ik voorheen allerlei verschillende soorten mediums... gehanteerd heb. Zoals fotografie en performance... en muziek en events organiseren. En opeens kwam dat allemaal samen... In, in de vorm van een film. Dus je hebt eigenlijk heel lang het uitgesteld... om voor één ding te kiezen. Ook al zou dat dan wel een soort succes in zich hebben kunnen, kunnen herbergen. Maar je hebt er altijd voor gekozen... om nog even te wachten voor je ontwikkeling. Zodat je uiteindelijk nu al die dingen samen kunt brengen. Ja, omdat ik me nu... Toen was er gewoon het moment gekomen dat ik me klaar ervoor voelde... om wat grotere complexe uh, uh, projecten aan te kunnen. Zoals het maken van een film. En daar ook het geduld voor, voor had. Om die langere processen in te gaan. Want jij doet, dat, dat zei ik in de inleiding al... performances, fotografie, uh, installaties, uh, muziek... Uh, videokunst, documentaire kunst. Eigenlijk alles, alles doe jij wel. Je bent niet aan één medium gebonden. Als het maar jouw boodschap of het verhaal dat jij wil vertellen past... Dan, dan, dan ga je het gewoon aan. Ja, Hoe ik het zie is dat al die mediums eigenlijk samenkomen in de films nu. Dus ook dat in de film is er een muziekvideo... die ook weer op YouTube kan. Of YouTube-films worden gezien als een nieuwe film video art die weer terugkomen in een soort van high art films en, en het kruisbestijven van al die verschillende vormen en platformen. Dat is juist wat ik zo spannend vind om, uh, om samen te brengen. Dus in principe is, de, is de, de focus ligt nu wel op de films, maar de expertise van die andere mediums die komen daar wel in terug. Maar onder de de van... Onder de koepel van, uh, van de film. We zullen, we zullen daar nog, nog op terugkomen. Die beklemming uit je jeugd. En vooral uit je tienerjaren. Van, van Ik zou eigenlijk zoveel kunnen zijn. En op zoveel plekken. En ik zou zoveel verschillende samenlevingen kunnen bewonen. En nu zit ik hier in Heerlen. En, en het kwam echt op je af. Dat, dat gevoel dat je weg wilde, wilde zijn. Dat is iets dat, dat, dat in al jouw werk terugkomt. Een soort dwarsheid zit er vaak ook in. Weliswaar met Huber, Maar het is ook wel soms... Schoppen tegen bepaalde instituties. Je hebt zelfs gezegd dat woede voor jou een grote drijfveer is. Ja, ik denk dat woede of uh, frustratie of meer zo negatief getinte emoties een enorm goede katalysator kunnen zijn om iets positiefs te bewegen. En, uh, en dat dat als je dat dus transformeert naar een positieve energie... heel veel kracht en energie uit kan halen... met ook een duidelijke focus van waar je, waar je dus, niet, waar je dus uh, niet wil zijn... als mens of als samenleving of als, met een specifieke concentratie... en dat dus kan bewegen naar, naar een andere plek. Hoe, hoe begint dat? Waar maak je je dan kwaad over? Is het iets dat je in de krant leest of iets dat iemand zegt... Nee, dat zijn gewoon dingen die je observeert... waarin je gewoon de hele tijd om, om, je, om je heen hebt. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, hoe we, hoe we met... Ja, al in, je ziet gewoon in al, al die films zijn een soort uh, aanklacht, maar tegelijkertijd een voorstel van een alternatief voor de samenleving. Zo zou het ook kunnen waarin we nu leven. Dus het gaat zich dan over hoe we met medicijnen omgaan... waar de wet zit in betreft tot, tot bijvoorbeeld... Uh, um, psychoactieve planten als medicijngebruik. Waarom zijn die illegaal? Uh, me mensen die bijvoorbeeld uh, een bepaald... Uh, als ...sekswork doen wat illegaal is... ...of op een bepaalde manier van uh, het land bewerken hebben... ...om aan eten te komen... ...en die daarvoor uh, uh, ja, methodes hebben... ...die ook nog niet door de wet zijn goedgekeurd. En dat soort, dat soort grijze gebieden vind ik interessant. En mensen die risico's nemen om voor hun ideologie te staan... ...en vaak op hele complexe plekken zich bewegen. Dus aan de ene kant... Uh, een activist zijn die zich die zich actief een systeem verandert, maar tegelijkertijd een sociaal programma uh, genereert met workshops, waarin ook heel vaak mensen meedoen waar zij het juist niet mee eens zijn. En, uh, en daarin toch een soort van positieve, educatieve uh, openheid over hebben om een dialoog aan te gaan met mensen waar ze het dus niet mee eens zijn. Kunst is, kunst is vaak de plek waar je, waar je niet politiek bedrijft... maar waarin je wel een soort fantasie kan laten gaan. Eigenlijk alle grote ontwikkelingen in de geschiedenis zijn begonnen in de fictie. Het vliegtuig was er al in fictie voordat het er echt was. Of een andere samenleving of een bepaalde ideologie dat begint in fictie. Is, is dat ook wat jij probeert? Een andere samenleving voor te stellen via de kunst? Ja, ik denk dat, dat het inspeelt op dus wat er al gaande is. En da daarin uh, uh, ja, net alles een beetje van een andere hoek, hoek te bekijken. En ook door het hanteren van, van een uh, alternatieve vorm van beeld maken. Dus, dus, dus weggaan van, van de beeldtaal die we overal om ons heen zien. En een alternatief voorstel te maken van hoe esthetiek kan uitzien of uh, uh, een kracht kan hebben om tot transformatie. Je, je maakte een film over uh, lesbische sekswerkers in, uh, in, de, in de Verenigde Staten... die uh, hun feminisme ontdekken via hun prostitutie... en die dan, die dan terugkeren bij mannen om, om daar seks mee te hebben... maar juist als een manier om, hun, om, om de macht te hebben over hun seksualiteit... En die dan proberen van het bordeel een soort tempel te maken. Met, met tantrische oefeningen en dat soort dingen. En die praten heel openhartig met jou. En wat, wat ik interessant vond aan die film is dat jij een beeldtaal daarbij maakt. Die heel mooi is, heel kleurrijk, heel, heel siervol, heel, heel fantasievol. Waarmee je ze eigenlijk heel serieus neemt. Zij voelen zich machtig en jij geeft ze ook een machtig beeld. Zij voelen zich verlicht en jij, jij, jij maakt het ook verlicht. En dan put je uit een soort... Uh, ja, fantasie, uh, Indianen tooien of, of, uh, of, of andere dingen. Dat maakt allemaal niet uit. Maar je gaat, je gaat daar heel erg in mee. En je geeft echt beeld aan wat zij vertellen. Terwijl je ook had kunnen kijken van... Goh, wat sneu, je je bent een sekswerker. Dat werk zou ik niet willen doen. Goh, wat goor. Maar dat doe je niet. Ik vond het heel interessant. Hoe, hoe kwam jij bij die, bij die mensen terecht? Waar, waar kende jij ze van? Um... Dat was omdat het eerste gedeelte van de film had ik uh, afgemaakt. Dat ging over uh, dus alternatieve medicijnen. En dan het tweede was ik op zoek naar een onderwerp. En toevallig kwam ik in contact met een meisje via een vriendinnetje. Die dus zei dat ze in een tempel werkte waarin ze een, uh, een hernieuwde vorm van... Uh, van intimiteitswerk doen... die dus een soort van massagepraktijken zijn... waarin ze orgasmen niet uitsluiten. En uh, dat klonk voor mij heel interessant. Dus ik ben met haar gaan praten... en met nog meer meisjes die in die tempel werken. Maar zij zijn niet allemaal lesbisch. hoor, Ze zijn gewoon van allerlei openheden. Openheden. <laughs> die... Maar er waren er een aantal die in, in de film vrij prominent waren... die zeiden van ja, ik, ik had een aarzeling... om ook met een man dit te doen... Ja. Want daarvoor deed ze het alleen met, met vrouwen. Ja, klopt. En daar kwam ze dan overheen. En daar kwam Doe ze er overheen. Door het als een stuk fruit te zien. Ja, eerst, eerst ja, een als deelte een. gedeelte van het lichaam. Eerst als een kiwi en, en daarna als een banaan en dan als een watermeloen en zo. Groei je er langzaam naartoe. Ja. Heel creatieve oplossing. Ja. Um, en kleurrijk ook. Maar ik denk. Uh, voor hun was het echt een leerschool om gewoon geen oordeel te hebben... over seksualiteit als zijnde goed of slecht. Maar een manier naar intimiteit waarin heel veel uh, nadruk ligt... misschien op seksualiteit als een fetish, hoe we het zien. Of, of waarin uh, een bepaald gedeelte van seksualiteit... gewoon niet echt onder de aandacht wordt gebracht... in, uh, in, uh, in onze taal en onze doen... En dat gaat veel meer over uh, een hele emotionele, relationele manier van samen zijn... waarin seks in die zin van het orgasme misschien een onderdeel kan zijn... maar dat helemaal niet noodzakelijk is. Maar waar het meer gaat over misschien een soort van moederlijkheid of een soort van uh, luisteren naar het lichaam of zachte aanraking... waardoor er een emotionele release kan plaatsvinden... Een van die vrouwen zegt, die mannen die, die zijn eigenlijk niet zozeer op zoek naar seks. Dat is wel hoe ze binnenkomen, een beetje nerveus en erg opgewonden. Maar dan, dan ontdekt ze, ze zijn op zoek naar geborgenheid. En dan maak jij een beeld van die mannen, of, of in ieder geval van mannen... met een hele zachte kip in de handen. Die de kip aan het knuffelen zijn. En zo, zo geef jij met, met een soort fantasiebeeldtaal weer wat die vrouwen zeggen. En neemt, neemt het dan heel serieus. En, en laat die mannen ook meteen van een andere kant zien. Wat, wat, wat een interessant beeld is natuurlijk. Waarom, waarom een kip trouwens? Het ging meer om zo, want die mannen zijn ook zo in pak... en uh, een soort van de zakelijkheid en het, het rationele... en het afstandelijke van, van een uh, stereotypische zakelijk iemand of zo... die dan uh, heel vertederend zo'n dier eigenlijk uh, aanraakt... En, en niet alleen aanraakt, maar ook een soort beschermt en, en uh, ja, omgeeft... Met liefde en dat is, je ziet ook dat het een wederzijdse uitwisseling is. Dat het niet alleen maar ik leg mijn wil op jou en jij geeft je over. En, en dat spreekt meer naar, het, naar, een, naar een beeld... waarin we ons gewoon emotioneel aan kunnen overleveren... en kunnen laten inzinken. Waardoor je ook een op een andere manier connectie kan maken... tot, tot wat de hoofdpersoon aan het vertellen is... Man-vrouw uh, kwesties of, of gender, zoals je tegenwoordig moet zeggen. Dat, dat komt vaak voor in jouw werk. Je, je hebt als een performance gedaan, dat was een soort persconferentie. Waarbij een aantal vrouwen het kruisen uit de broek had gesneden. En het schaam maar een felle kleur had meegegeven. Mm. Wat, wat, wat een, een sterk beeld gaf omdat de toeschouwers niet wisten waar ze moesten kijken. Of, of juist wel wisten waar ze moesten kijken. En zo zijn er nog een aantal werken die, die altijd terugkeren op dat thema van man-vrouw. Is, is dat een heel groot thema voor jou zelf? In principe is het werk om, om de stemmen van vrouwen te versterken en hoorbaarder te maken. Zodat als dat vrouwen gewoon een prominente rol krijgen in de geschiedenis en niet achterin en klein vertegenwoordigd zijn. En zelf ben ik gewoon op zoek naar sterke vrouwelijke archetypes. En. Vrouwen die bijvoorbeeld andere beslissingen durven te maken. Of, uh, of dappere beslissingen hebben gemaakt. Of, of gewoon ja, afwijken van de normen. En um, daarvoor moet je toch net altijd een beetje harder zoeken. Of een paar lage mannen wegwerken. Voordat je bijvoorbeeld bij een wetenschappelijk beroep. Of bij kunstenaars of schrijvers naar een equivalent van de vrouw komt. En ik vind het dus belangrijk om, om daar meer... Uh, Hoorbereid aan te geven. En um, uh, daarom komen in de meeste films gewoon vrouwen aan het woord. Bijvoorbeeld in, met vrouwen en psychedelica, als je daarover zoekt, dan vind je gewoon heel weinig. En waarom is dat? Nou, er kan verschillende redenen zijn. Misschien omdat, omdat juist psychedelica ervoor zorgt dat je niet minder competitief bent, of uh, misschien zijn vrouwen, voelen ze zich toch sneller veroordeeld voor, bij dat soort experimenten. Maar daarom vond ik het juist belangrijk om te zoeken naar, naar stemmen van vrouwen... die ook gewoon bewustzijnsavonturen uh, aangaan. En, uh, Drugsgebruiken onderzoek. bedoel je eigenlijk, toch? Nou ja, dat is een interpretatie. Het, kan, je, het is illegaal, maar je kan het ook beschouwen als medicijn. En zo beschouw ik het. Oh ja, in het Engels is hetzelfde, drugs en, uh, en medicijn. Dus, dus, maar je hebt toen zelf in die film ook, ook een, een, een thee genomen... Die, die een soort hallucinatoire werking heeft... En, en dan, dan, dan loop je ook in het begin door New York... terwijl je die thee op hebt en, en duidelijk dolende bent. Wat, wat heeft dat voor jou betekend? Wat heeft het voor jou gedaan, die thee? Wat, wat, wat voel je dan? Wat gebeurt er dan? Nou, wat het, wat het eigenlijk doet in principe is dus... je, je, je operating system. Je bewustzijn. Ik weet niet of, uh, hoe je het noemt... Uh, dus je hebt gewoon niet meer grip op je werkelijkheid zoals je bent, je die normaal bent uh, hebt. van het padje af ja precies ja. en daardoor um, heb je toegang tot een tot een de werkelijkheid even te zien buiten de normale lens en het scherm waarin je jezelf ziet door je conditioneringen maar er kunnen ook allerlei andere dingen gebeuren zoals emotioneel werk of werk op tussen tussen uh, mensen en hun familierelaties of pijnen in het lichaam. En, uh, en wat ik er mooi aan vind is dat het ook in een ritueel plaatsvindt... en altijd in groepsverband. En dat het heel erg gericht is op dat samen zijn En ja dat soort plekken vind je niet zo vaak in... Uh... Heeft het voor jou ook zo gewerkt? Heeft het ook bevrijdend gewerkt dat je door even helemaal uit de werkelijkheid te stappen met die thee en dat ritueel, dat je daarna een andere kijk op, je, op jezelf had... toen je weer uh, terug op, op aarde kwam? Ja, bijvoorbeeld dat dat de werkelijkheid is. <lacht> en dit de hallucinatie. Dit is de hallucinatie en, en wat je meemaakte terwijl je thee op had... Ja, dat, dat de, je ziet hoe alles in elkaar steekt. Je voelde je helderder in, in die staat dan, dan nu, zeg maar. Ja. Meer lucide. Je had het idee dat je dichterbij iets kwam. Ja, dat, dat is ook een beetje eng. Omdat mensen, mensen met een psychose hebben dat ook vaak. Hè? Dat ze denken dat ze heel dichtbij een hogere waarheid komen. Terwijl ze in de ogen van anderen juist van het pad geraken. Ja, misschien hebben ze wel allemaal gelijk. Zo zou zomaar kunnen. Ik wil het met je hebben over uh, het uh, urineren van, uh, van vrouwen. Want dat, dat is tot nu toe ook een van je grote successen geweest. Pie on Precedence. Een, uh, een, een, een film en een liedje. Waarin je heel veel uh, vrouwen, vooral vriendinnen van jezelf, plassend hebt uh, gefotografeerd. In, in het openbaar. Hang het uit aan een boot of tussen twee auto's of in de bosjes. Het zijn, het zijn tamelijk beschaafde foto's. Tik je goor, want je ziet het wel klateren. Maar, maar goed, het, en, en uh, dat heb je op YouTube ge, geplaatst. Het is er weer van afgehaald, geloof ik. Ja, het ging even heel goed. En uh, een beetje te goed voor YouTube. Dus we hebben het uh, eraf gehaald, omdat. Uh, er te veel vrolijke vrouwenbillen zomaar rondwaalden... op een manier die volgens YouTube niet volgens de richtlijnen was van hun uh, standaard. En uh, dat betekent dus dat uh, naakt alleen op bepaalde manieren mag worden getoond... en niet op de manier zoals uh, in dit uh, betreffende filmpje... En uh, ja, daardoor dus een, een soort censuur heeft plaatsgevonden. En dat gebeurt heel vaak omdat in mijn beeld het vrouwenlichaam vaak wordt, uh, wordt getoond... In, in manieren die van mij gaan over spel en vrijheid en bewegelijkheid. En, en uh, het kunnen uitleven van wat je nou allemaal met dat lichaam kan doen. En niet zozeer in een soort van standaard sexy of mooi of... Uh, uh, volgens misschien de, de regels van de esthetiek van het vrouwenlichaam. En dat schijnt ook al verwarrend te zijn voor uh, bepaalde over, platformen. Over de plas van de vrouw is nogal veel te doen geweest. Omdat uh, er, er, er was iemand bekeurd in Amsterdam bijvoorbeeld. En toen hadden ze gezegd: je moet, je moet naar zo'n publieke pisbak. Nou ja, dat, dat is voor een vrouw anders dan voor een man. En toen had de rechter gezegd, nou ja, als je een beetje, een beetje handig gaat staan... dan lukt dat toch wel. En uh, eigenlijk zijn er voor vrouwen minder plasgelegenheden. Maar het is, het is ook zo dat het uh, een, een veel ja, aanvaarder beeld is... om een man publiekelijk te zien zeiken dan, dan een vrouw. Gek genoeg. Zullen we luisteren naar het liedje dat, dat erbij hoorde? Pee on precedent. Ja. Casa Sozo heet de formatie van Melanie Bonajo en Jozef Marsola. En dit nummer heet P. precedence. Met een clip met honderden foto's van plassende vrouwen. In allerlei gelegenheden die door YouTube spontaan werd verbannen. Maar op andere fora nog steeds te bekijken is ook een beetje een aanklacht. Tegen het vrouwelijk rolmodel dat altijd maar gewassen en geschoren. En glad en gebotoxd moet zijn. Terwijl geheimje vrouwen ook gewoon schijnen te plassen. Melanie Bonayo zit tegenover me vanwege een uh, tentoonstelling in uh, Maastricht. En uh, daar zal ander videowerk van haar uh, te zien zijn. Ander uh, uh, filmwerk. Het is wel interessant. Kunst is, is een andere ingang. D daar heb je wel eens eerder ook over gesproken. Het is niet de weg van het argument of de ratio of de taal. Je, je kunt mensen aanspreken op een heel ander niveau. Wat, wat is dat niveau en hoe kom je daar? Mm. Het gaat over trilling. Trilling. <laughs> trilling. Want een, een van, de, van de dingen die bijvoorbeeld over trilling gaan... is het geluid van de film. En die, en die weeft het toch allemaal samen. Ook al zijn er ook woorden en beelden en kleuren en ritme. En uh, wordt er ook heel veel aandacht besteed aan het geluid. Waarin bijvoorbeeld natuurgeluiden worden verknipt met... Uh, door mobiele telefoongeluiden te vervangen door vogels. En het is een hele subtiele laag waar heel veel aandacht aan wordt besteed. Maar die onbewust je heel sterk oppikt als een uh, gevoel van herkenbaarheid... maar tegelijkertijd vervreemding. Dus je die komt zo'n zaal in waar zo'n installatie is met, met heel veel kleur... en er gebeurt heel veel en er is dan zo'n video en er is ook geluid... en dan, dan zijn dat eigenlijk de mechanismen die je, die je aangrijpt om mensen... Te pakken, de trilling. Maar je, je, je probeert ze eigenlijk op, op het gevoel... of de intuïtie aan te spreken. Ja, en de emotie ook. Bijvoorbeeld... Uh, die film, de film met ouderen. Dat zijn waarin er... een stuk of zes, zevenhonderdjarigen... geïnterviewd ge zijn... over hoe moderne technieken... sociale relaties hebben veranderd. En uh, of zij ook een soort van zeggenschap hadden... over al die... Al die uh, uitvindingen die zomaar het uh, dom dom uh, domestic life, maar ook uh, het, het, uh, de ambachten, <laughs> het werkleven zijn ingepompt. En uh, daarin zijn we verhalen te horen, bijvoorbeeld dat op de lagere school mensen les hadden in het gebruik van de telefoon. En dan hebben we het dus over zo'n draaitelefoon. En dat er een debat was of mensen wel of niet zo'n draaitelefoon zouden nemen, omdat sommige mensen bang waren dat. Mensen elkaar dan niet meer bij elkaar op bezoek zouden gaan. En dit zijn dus herinneringen van mensen in deze film. En dat klinkt al bijna als een soort van science fiction film uit het verleden: dat mensen dat nog hebben meegemaakt, die nu leven. En daarin zie je ook bijvoorbeeld dat mensen toch wat minder vertrouwen ervaren nu, omdat iedereen dus rijker is geworden. En, um, maar ook bijvoorbeeld hoe spannend het was om als iemand voor het eerst een bikini aan had. of toen de anticonceptiepil kwam. En, uh, of een, hoe iemand zich herinnert hoe ze voor de eerste keer een auto zagen. Maar je, je, je laat oude mensen aan het woord. en dan, en dan soms echt heel oud. Over, over techniek, over vernieuwing, innovatie. En het heeft meteen iets, iets ontroerends en iets relativerends. Als je kijkt naar. Oude mensen die vertellen over nou ja, de, de telefoon met draaischijf of uh, anticonceptie. Maar ook over dingen die ze eigenlijk al lang niet meer hebben kunnen bijbenen. Want er is een soort onzichtbare lijn in het leven dat sommige mensen denken. Nou ja, het zal me wel. Deze laat ik aan mij voorbij gaan. Dit heb ik niet meer nodig. Maar, maar je ziet dus dat eigenlijk de apparaten de baas zijn. Of de technologie. De technologie beheerst de mensen. Ja. En... Uh en creëert eigenlijk onder een schijn van samen zijn toch heel veel eenzaamheid en dat zie je dus vooral als we het uh, de lens leggen op de ouderen want al die uitvindingen die zijn dus bedacht zodat de mens meer tijd en energie heeft om iets te doen wat wat vinden mensen leuk om te doen en uh, ja dat is dus niet uh, genoeg tijd hebben om vaak bij uh, schoonouders of ouders uh, op bezoek te gaan... omdat er dus minder tijd is. Het is ook een soort statement tegen de modernisering. Je, je zegt ook, de, de, de ondertitel van de voorstelling is... Unmodernize Yourself. De, dus, dus schud het af, ga weg, ga weg van die moderne samenleving. Ja, daarin gaat het vooral over, over de vraag... dus. Uh, of uh, ons economisch stelsel nu wel gaat zorgen dat we allemaal nog gaan overleef, overleven in de komende generaties. En wat voor alternatief daarvoor zou kunnen staan. En, um, en daarin zie je dat, dat heel veel um, van hoe wij, zeg maar, geprogrammeerd zijn als mens. Uh, dus te maken heeft met dat we goede consumenten zijn, bijvoorbeeld. En dat zie je ook aan die ouderen. Waarom zijn ouderen zo weinig onderdeel van onze visuele cultuur? Omdat ze misschien niet aantrekkelijk zijn... maar ook omdat ze geen onderdeel zijn van de arbeidsmarkt. Maar ook omdat ze niet consumeren... en daardoor, uh, daardoor verdwijnen uit het, uh, uit het visuele landschap. Dus er hoeft niet voor geadverteerd te worden, bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, ja. Je hebt ook een, een film gemaakt met vrijwel tegenovergestelde hele jonge kinderen... Die, die iets vertellen over natuur en milieu. En daar zat heel veel boosheid in die kinderen. Die hadden het idee dat het gras voor hun voeten letterlijk werd weggemaaid. Dat hun natuur, ze werd afgenomen voor ze zelf de kans hadden gekregen. Het was natuurlijk ook grappig, het was ook komisch, er zat veel humor in. Maar de, de onderliggende boodschap is, is natuurlijk wel zorgelijk en heel kritisch. Ja, mijn, mijn vraag was uh, hoe kinderen dus van een jaar of acht, 19, 11, 12, die dus echt helemaal opgegroeid zijn met de internetcultuur en toegang tot al die alle iP iPads en computers en apparaten. Uh, omgaan met de informatie die ze, die ze op dagelijks niveau uh, binnenkrijgen. En daarbij vooral. Uh, dat daar heel veel negatieve informatie bij zit... dat het gewoon over geweld gaat. En voor mij persoonlijk is dat al moeilijk om mee om te gaan of te verwerken. Dus hoe, hoe gaat zo'n kinderbrein daarmee om? En, en wat ik zag uit... of wat mijn conclusie was een beetje uit de interviews met al die kinderen... is dat, er, dat de kinderen eerder een soort onschuld verliezen... van hoe ik mijzelf uit mijn eigen jeugd herinner... toch langer in een soort van... Ja, kinderlijke dream world zat. En dat het kind nu veel eerder geconfronteerd wordt met de tegenstrijdigheden van de mens. En dat dat dus bij hun wel echt vraagstukken oproept over hun eigen um, mogelijkheden om daar iets aan te veranderen, aan problemen waar ze bijvoorbeeld mee zitten, zoals plastic in de oceaan. Wat heel veel kinderen dan verschrikkelijk vinden, dat leren ze ook op school. Maar tegelijkertijd, alles zit verpakt in plastic... en probeer maar iets te kopen zonder plastic. Dus daar zit dan weer een soort van schuldgevoel bij... maar tegelijkertijd ook de onmogelijkheid om daar iets aan te veranderen. En dat zijn best wel grote vragen of uh, ja, gevoelens voor een kind. Veel waar we het over hebben... Uh... Vrouwenemancipatie, uh, gelijkheid tussen de geslachten, uh, woongroepen met uh, tantrische orgasmetherapie, met uh, milieuvraagstuk, anticonsumentisme. Dat, dat, zijn, dat zijn eigenlijk. Dat doet me meteen denken aan de hippie-tijd. Het is gewoon. Het is voor mij meteen 1970 als ik dat hoor. Is dat ook een periode waar, waar jij iets mee hebt? Is dat een vergelijking die je begrijpt? Nou, ik denk dat, dat, uh, dat veel van dat soort. Uh... Ja, meer empathisch gerichte alternatieve modellen nu nog steeds bestaan. en misschien aan de zijlijns zijn geweest van meer een soort van European consumentengedrag. maar nu gewoon alles een beetje op een edge lijkt van wat er om ons heen gebeurt. en, en er zoveel bedreiging is, rammel en rommel. wat betreft niet alleen onze grondstof, maar ook oorlogen. en van allerlei ellende hier en daar. dat. Uh, dat mensen daar gewoon meer weer naar terug gaan of proberen. Maar, maar ben jij ook geïnspireerd door de kunstenaars van die tijd? De, de performances of de, veel van die Duitse kunstenaars die er waren... of Joseph Beuys bijvoorbeeld, of, of dat soort mensen. Zijn dat, zijn dat kunstenaars waar jij zelf naar kijkt? Heb, heb je in die zin inspiraties ook uit die periode? Nou, ik ben me er wel bewust van, maar ik ben vooral geïnteresseerd... ook in technologie en hoe mensen daarmee omgaan. En dat is wel heel erg een vraagstuk van deze tijd... En, uh, en juist hoe dat zich verbindt met vragen die in de jaren 70 ook speelden. Die gewoon ja, gingen over gewoon het sociaal, sociaal model centraal stond. En niet het individu. Dus het is wel degelijk anders, de vraagstukken. Ja, vind ik wel, ja. Je, je woont voor een deel in, in New York. En voor een deel hier. Je werkt soms daar en soms, soms hier. Hoe ziet inmiddels jou, jouw bestaan eruit? Want, want, je, want je bent... Een, een tamelijk internationaal opererend kunstenaar. Met, uh, je, je werkt met uh, agentschappen en, en galeries en, en, en dat soort dingen. Hoe, hoe, hoe, ziet, hoe ziet jouw dagelijks leven eruit? Nou, mijn e-mails worden steeds korter. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Nee. In orde, nee. Uh, vanwege het uh, verkeer. Uh, nou, ontbijtje. <laughs> Kopje koffie, ochtends. Uh, nou ja, wat je zocht, je zei als kind zocht ik een manier om, om in de fantasie te vluchten. Om, om een soort andere plek te hebben waar alles nog mogelijk was. Een vrijheid waarin niemand mij een identiteit oplegde. En, en dat werd later kunst, maar je deed het al voordat het kunst kon heten. Want daar had je nog nooit van gehoord. En op een zeker ogenblik, dan, dan wordt het juist een identiteit. Misschien wel een imago, een markt. Dan, dan zit die kunstwereld achter je aan. En dan, dan wordt het een naam die op een gevel prijkt. En dan is die, die, die vrije ruimte daarmee ook bedreigd. In zekere zin, want mensen hebben verwachtingen van je. Of het moet wel scoren in bepaalde opzichten. Daarom gaan we even dood. Maar is dat, dat, dat lijkt me lijkt me oprecht een, een bedreiging voor wat het ooit diende bij jouzelf. Nou, het is wel belangrijk om maar trouw te blijven aan, aan een soort van zuiverheid van, van, de, van de ideeën. Hoe doe je dat? Nou, door bijvoorbeeld te sterven. Door te sterven. Zoals met deze show, ook The Death of een soort Bonaio. Dat is dat de titel oefenen. bedoel je? Ja. Dat, dat je? Dat je, dat je ja. daar sterft is eigenlijk ook een soort ja. verzet daartegen. Dus door wel gewoon heel precies te, te blijven en genere genereus in, uh, in uh, waar ik voor sta. En daarvoor uh, ja, moeten er soms concessies worden gedaan... waardoor je dus niet toegeeft aan het systeem. En, uh, en daarvoor moet je soms dus dingen van jezelf achterlaten. Maar de vraag is natuurlijk, wie gaat er dood? Mm. Wie gaat er dood? Wie gaat er dood? Weet je het? Nou, er gaan er wel wat dood in mij. Maar ik denk dat het ook goed is om sterven gewoon dagelijks een beetje te oefenen. Houd je, je een beetje je, wakker. Je zei, een individu bestaat uit meerdere personen en sommige daarvan kunnen ook sterven. Ja. Die kun je achterlaten. Ja. Dus je wil nooit maar vastzitten je, aan enig van. Maar in principe sterf je sowieso de hele tijd een beetje. Want, want wat herinner je nou echt van je leven? Weet je wel. En om gewoon daar heel precies in te zijn van wat nu echt belangrijk is en waar het om gaat, daarvoor is het mooi om zo sterven, centraal te sta laten staan af en toe. En, uh, en dat wil ik dan hierop. Mee doen. Dus juist om me niet te laten meesleuren door, door een, uh, ja, een hyper-kapitalistische kunstwereld... die steeds meer uh, vragen heeft en steeds iets nieuws wilt. En, uh, en uh, op de band gewoon, uh, we komen opdraven hier en daar. Maar, maar daarin wel gewoon de, de lange weg kies, die misschien langzamer is... en wat meer hobbels hier en daar, maar, maar wel gewoon de weg is. En niet iemand anders weg, maar mijn weg. Geloof je dat je het systeem kunt bestrijden of het alternatief kunt bewerkstelligen via de kunst? Want, want er wordt, wordt natuurlijk ook wel eens van gezegd: van ja, mensen gaan er even uit en, en dan gaan ze naar het museum voor een leuke middag en, en daarna gaan ze terug naar hun leven en dan is er niet wezenlijk iets veranderd. Nou, nou, het, hoe denk jij daarover? Nou, het is mijn persoonlijke ervaring dat er wel degelijk mensen zich zo geraakt voelen dat er iets in hun permanent getransformeerd wordt. En ze hun gedrag ook veranderen of inzichten hebben, of bijvoorbeeld zoiets van: ja, een einde van de eenzaamheid, omdat er opeens toegang was tot een groep mensen die ze nooit eerder hebben gezien en ze zich vertegenwoordigd voelen. En, maar tegelijkertijd is het ook belangrijk voor mij... om, om het activisme buiten de kunst gang, gaande te houden. Door bijvoorbeeld rijkje te geven aan vrouwen in blijf van mijn lijf huizen. Of, uh, of dus om op de kunst echt te verlaten en het, en het gewoon in, in de wereld zelf te, te bewerkstelligen. Activistisch ja, maar, maar te kunst worden. is ook onderdeel. Van, Daarvan? Ja. En, maar het is voor mij belangrijk om op, op verschillende manieren in te zetten en uh, betrokken te zijn... bij verschillende lagen van, van de samenleving. En niet alleen het kunstpubliek. Maar, maar ja, dat is natuurlijk ook een heel divers publiek. Maar daarom ook dat ik het interessant vind om iets op YouTube te kunnen zetten... of op een filmfestival te laten zien en niet alleen in het museum. En, uh, en daar ook mee te spelen. Wat zijn je ambities? Nou, ik ga een comedy maken. Harry Bush... Is het waar? Ja. En uh, het gaat over is een roadtrip van vier vrouwen. En die um, maken van alle, allerlei avonturen mee. En zet nogal wat waarden en normen op zijn kop. Harry Bush, dat gaat dan over, uh, o, over het, uh, de, de, de, de mat, zeg maar. Ja. ja, die had ik nog niet gehoord, maar ja. Maar zijn jouw ambities uiteindelijk in de kunst? Zijn er dingen die je daarin wilt bereiken? Of, of zijn dat, dat echte idealen? Hoe, hoe zie jij je, je bestaan voor je? Nou, ik zie gewoon dat ik heel graag dingen wil, wil blijven maken die er toe doen. Maar dat is natuurlijk ook aan het werk zelf. Als het wordt afgeleverd. Of het gewoon verder reist zonder mij. En, en eigenlijk als een soort van entiteit gewoon door de wereld heen zweeft. En een beetje zijn eigen leven leidt. Maar ik zie mezelf wel echt als beeldmaker... dus dat wil ik gewoon blijven doen. Omdat ik denk dat ik daar gewoon het beste in ben. In het maken van beeld. En, en geld mm. interesseert je niet? Nee. Helemaal niet? Nee. Nou, genoeg geld om, uh, om mensen te kunnen betalen. En genoeg geld om dingen te blijven maken. Voor de rest interesseert het me geen moer. Te zien in het en het, uh... succes ook niet. Nou, dat is... Uh... In die zin... En dat is mooi dat je die houding hebt. Het is uh, te zien in uh, Maastricht vanaf uh, komende vrijdag. Het zit het waar, is, want ik heb allemaal gaten in mijn kleren en vlekken. En deze broek is van mijn vader. Ja, dat zegt oh. ook niks. Is, misschien dat heb je wel he. ontzettend veel geld voor zo'n broek betaald dat... met gaten en vlekken. Dat kan ook. Ja, dat zou kunnen, maar dat is dus niet zo. Nee, dat weet je niet. Dankjewel, Melanie Bonajo, dat je te gast wilde zijn. En heel veel succes met uh, alles dat je gaat doen in, uh, in, in de komende toekomst. Dank je wel. Dank je wel. certain smile van de, van de band. De de was dat. En uh, zometeen komt Gerda Blees op bezoek vanwege haar dichtbundel dwaallichten. En we gaan het hebben over uh, de voorstelling. Uh, de eurocommissaris van de mug met de gouden tand. En Handa Berfoets heeft een verhaal gemaakt bij de dag die achter ons ligt. Twitter @vpro_nms VPRO NMS.